Uur. Dit is Liselot Thomassen met het NOS-journaal. In de afgelopen 15 jaar hebben jihadisten 112 aanslagen gepleegd in het Westen. kwart daarvan gebeurde in de afgelopen vijf jaar, heeft de veiligheidsdienst AIVD bekendgemaakt. Dat laatste zou te maken hebben met de opkomst van IS sinds 2014. Van de geanalyseerde aanslagen is driekwart ook daadwerkelijk gelukt. Dat wil zeggen dat er slachtoffers bij zijn gevallen.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 Het weer, het wordt een bewolkte dag met in het oosten soms regen. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vooral vertraging op provinciale wegen. Op de N207 al van de Rijn richting Hillegom bij Leimuiden. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En op de N247 van Horen naar Amsterdam bij Broek in Waterland. 5 kilometer en ook daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 En dit is hier weer ondergetekende vrede bij ZFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, als u een plaatje aan wil vragen, dan kan. We gaan eventjes lekker verder met uh, de Gouden Glimlach van onze zuidenbuur. En uh, dat is Lisa Loos. En zo dadelijk gaan we eventjes bellen met Diego Holschun uh, over zijn nieuwe single. Donkergrijze hemel, er hangt nevel voor het blauw.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 van alle donkere gedachten Denk opnieuw aan hoe we lachten Dat gevoel verwant me telkens weer Elke keer ik je gouden glimlach zie voor de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 onze zuidenbuur Lisa Lewis. Deze was getiteld de Gouden Glimlach. Heerlijk nummer. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel en tv-krant. En ik zou zeggen, een hele goede middag, Diego. Goedemiddag. Hele goedemiddag. Hé, hey, we bellen eventjes met jou vanwege jouw nieuwe single zonder jou. Ja, inderdaad, hartstikke leuk. Ja, hoe loopt die? Ja, volgens mij is het wel een leuk liedje. Ik weet niet, uh, ja, ik kan niet voor jou spreken natuurlijk. Nee, nee maar uh, hoe, vind je, hoe vind je dat hij zelf gaat? Nou, ik vind het een hartstikke leuk liedje. En uh, ook op de radiostations wordt hij hartstikke goed opgepakt. Ja. En uh, ik krijg goede reacties, dus uh, ja, goed teken. Ja, positief dus. Ja, Zeker weten, nou je staat er zelf ook achter, neem ik aan toch? Ja, uiteraard, breng je een liedje uit. Ja, hey, um, ja, hoe, is, hoe is deze single tot, uh, tot stand gekomen? Is, uh, is er wat in de privé gebeurd? Is er wat, uh, of, of, of zijn het gewoon plannen, ideeën die uh, elkaar gekruist hebben? En uh, ja, daar daar iets eigenlijk iets moois uitgekomen is. Ja, precies, dat laatste inderdaad. Uh, dit is mijn derde single nu. Ja. Ik ben nu een kleine 2,5 jaar bezig. Ja, want de eerste en, was... Uh, hoe kan ik je hart bereiken? En alleen jij, toch? De, de, de allereerste inderdaad was alleen jij. En uh, hoe kan ik jou bereiken? is dus van de afgelopen jaar zomer. ja En zomerjaar is nog een nieuwe single. Ja, want uh, deze is wanneer uitgekomen? Deze is nu een kleine vier weken oud. Dus okay. een kleine maand. Oké. Okay. Hey. Ja, het is een, een uptempo lekker liedje. Ja. Uh, ik wil deze keer een liedje doen... dat uh, vroeger heel populair... En um, een groep uh, onderweg naar optredende auto's, samen met broertje. En hij zei toen tegen mij van Diego, is Lionel Richie all night long? Geen idee. Ja. En toen uh, zei ik van ja, dat lijkt me een leuk idee. Ik heb toen ook uh, meteen Manfred opgebeld. En uh, Manfred was toen ook hartstikke enthousiast. En uh, zo ja, zo is dit einde tot stand gekomen Oké, okay. ja, ja, ja Manfred die, die hebben het maar druk he? Manfred heeft het heel druk. Ja, ja, ja, ja. Tijd, uh, komen er heel veel liedjes uit aan zijn studio. Ja, ja, ja. Ja, ja, beter, toch? Ja, zeker weten. Kijk, het is niet zomaar. Ik bedoel, uh, Montreux behoort gewoon tot een van de topstudio's van Nederland. Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja, zei je wel. Ja. Hey, en uh, wat, wat, uh, wat uh, legt er nog in het verschiet voor jou? Nou, veel liedjes maken sowieso en naast bekendheid creëren. Ja. Uh, we willen dit jaar sowieso minimaal nog één single uitbrengen. Ja. Ik heb uh, begin dit jaar een contract getekend bij College Music. Oké. Okay. En uh, ja, er gaan mooie dingen uitkomen. Ja, en, en, en sta je nog op, uh, op grote podiums deze zomer? Uh, ja, het eerste wat me nu invalt is uh, volgende maand. En dat is op het Leidseplein in Leiden. Oké. Okay. En dat is volgens mij een evenement van UnityNL. Ah, oh, oké. Okay. Oké, okay, ja. ja, dat is leuk. En, ja, zeker weten. Ja. En, en uh, ga je zelf nog... Uh, uh, ja, ergens in het land uh, nog uh, in het theater of... Uh, optreden hoor natuurlijk ja dat zijn zeker allemaal plannen voor de toekomst ja ik hoop dat er voor een paar jaar gewoon iedereen weet wie ik ben en ja wie weet kunnen we dan een leuke theatershow doen ja kunnen ze jou ook ergens vinden op je site of facebook instagram ja zeker ik heb een eigen website dat is www.buyego.org met een z met een z ja en ja dat zijn eigenlijk alle gegevens of die je nodig hebt om mee te kunnen boeken mijn instagram account facebook pagina en uh, ja, andere leuke dingen, dus zeker we er wel veel gaan Ja, en dan uh, ook je agenda neem ik aan, hè? Maar agenda, ja, daar is op dit moment een klein probleempje mee. Oh, oké. Okay. Maar je mij, uh, gewoon even volgt op Instagram en op uh, Facebook, ah, dan, komt... uh, ja dan maak ik dat gewoon bekend, daar. Ah, oké. Okay. Ik denk dat we hem eventjes lekker gaan draaien. Ja, hartstikke leuk, laten we dat doen. Ja, en uh, ja ik, ik wens jou natuurlijk heel veel succes. En uh, ja, geniet in ieder geval van deze dag. Fantastische goed. Ah, oké. Okay. Bedankt voor het leuke interview. Ja, graag gedaan en graag tot de volgende keer. doei. doei. Hey Diego. Kijk hoor, Diego. Ja, daar is hij. Na gebogenheid en een beetje want En zonder jou. En dat uh, op de melodie uh, van ja, Lionel Richie natuurlijk. All night long. En uh, ja, we gaan uh, een lekker plaatje draaien. Kalimba de Luna. En dat allemaal van Boneyham. hier op die 106.9 104.5 op de kabel en we gaan lekker verder met Ready to Love van Wally McKee in de vasten Ooit was hij hier in de studio met dit nummer ja, het is een heerlijk nummer blijft een heerlijk nummer ik zou zeggen blijf erbij, tot 7 uur Entertainment met you. Zo, so, zo. So, ready to love. En uh, ja, we gaan lekker verder met uh, Your love. Lay your love on me. En dat is allemaal van uh, Reishi. Ja. Lay your love on me. En dat allemaal van Racy. En dat allemaal, de jaren zeventig alweer. En uh, ja, dat is een hele tijd terug. En uh, ja, zo blijven we eventjes in de tijd hangen. Want uh, we gaan een blaadje draaien van de Stray Kids. En uh, rock this town. En rock this down. En ik neem u eventjes mee naar Kroatië met Aldino en Krio Samodrogi. Ik ben blij zie je hier in uh, Zandvoort, op die Tolweg uh, 10A. En dat allemaal uh, met Entertainment for You. Tot de klokjes van uh, 7 uur. En uh, ja, ik ga dan, uh, een plaatje draaien. Eigenlijk een verzoekje, een oud verzoekje... van, uh, van mijn collega Albert-Jan Vos en uh, Maris. En ja, dat moest een plaatje zijn van Mark Elmond. Elmond. Zo, mocht ik het wel goed zeggen. en something God hold me. en something's gonna hold on my hand. En ja, ja, ik, ik, ik meende mij deze melodie te herinneren. Maar ja, dat klopte ook. Het was uh, een nummer ooit van Gene uh, Pitney. Ja, ja, Gene Pitney. En we gaan dadelijk weer eventjes uh, bellen. En dat gaan wij doen met uh, Frans van Adrichem Maar eerst draaien we nog eventjes een, een lekker plaatje van Tracy Chapman. En baby, can I hold you? Dan Tracy Chapman en Baby Can I Hold You. En uh, ja, ik heb weer iemand in de uitzending. En dat is Frans. Frans van Aardegim. Goedemiddag Frans. Goedemiddag allemaal. Ja. hey hoe is het met jou? Ja, het gaat goed. Uh, het is lekker weer. Ja, dat, dat sowieso ja. Dus daar moeten we zeker van genieten. Hey. Ja, zeker. Uh, of, uh, ja, ik bel jou natuurlijk uh, vanwege jouw nieuwe single want ik wil alleen maar jou... Ja, dat klopt. Uh, de single doet het uh, op het moment echt heel erg goed op, uh, ja, op alle radiostations. Ja. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, mag ik echt niet klagen. Nee. En, en, en hoe, hoe is deze titel... T ja, t zo. Hallo. Deze titel tot stand gekomen. Nou, deze titel is uh, tot stand gekomen. Die heeft... Uh, ja, Manfred Jonge zeg maar, uh, heeft, die, heeft die geschreven en geproduceerd. Ja. Maar... Uh, ja, goed, waar hij aan dacht uh, toen hij hem aan het schrijven was, dat is, dat is voor mij natuurlijk uh, onduidelijk. Oké. Okay. Dus, uh, ja, het is, het is volledig uh, aan zijn uh, tenminste aan jouw aandacht uh, ontgaan. Ja, ik uh, hij had een uh, hij had een heel mooi liedje uh, voor me zei hij. En uh, ja, toen ik hem dus voor de eerste keer eigenlijk de demo uh, hoorde die toen nog vrij kaal was ten opzichte van zoals hij nieuw is. Ja. Ja, toen vond ik hem al echt uh, super. Dus er uh, zat er echt een, een, ja, een deuntje in wat toch lekker bleef hangen bij de ja, in je hoofd. Ja, ja, ja sowieso bij jou, en maar ook voor de mensen natuurlijk. Ja, zeker. En uh, ja, goed, als ik, er, ik zeg al dat ik er zelf een goed gevoel bij heb dat hij uh, toch lekker blijft hangen. Want dat is meestal wat een, een goed lied uh, doet, dat hij blijft hangen in uh, in je hoofd. Dan uh, ja, ik vind ik het meestal wel goed. Ja, ja. En, en ja, gaat hij net zo goed als, als jouw andere singles in dit, in dit mooie café en uh, gaat door het vuur voor jou en uh, het maakt niet uit? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, mijn eerste single, het maakt niet uit, heeft het ook heel goed gedaan en um, daarna kwam de bellet natuurlijk, die, daar kregen we hele andere reacties op, ja. uh, Ga door het vuur voor jou... Uh, dat, uh, dat kreeg toch echt goede reacties van de mensen op dat, uh, dat, dat ze dat ook heel mooi vonden en dat het uh, warm klonk en dergelijke ja en, uh, maar ja deze die uh, slaat uh, voor mij nu uh, eigenlijk zeg maar al mijn uh, persoonlijke records om zo maar te zeggen ja want uh, uh, ja, wat, wat zing je liever wat zing ik liever nou mijn hart ligt echt uh, bij een ballet als alleen, ja, de meeste mensen willen natuurlijk als je, als je op een feestje bent of in een kroeg staat te zingen dan ja, vinden ze het leuk als ze één belletje horen of misschien twee, ja, ja, ja. maar het moeten er zeker geen drie worden, dus uh, nou, ja, ik, dat is niet, ze moeten niet in slaap vallen, laten we het zo zeggen. Nee, op dus een feestje willen ze echt feesten, hè, of op een, feest willen ze een feestje bouwen natuurlijk en ja, ja, ja. een bellet is natuurlijk heel mooi als, als ze bijvoorbeeld aan tafel zitten te eten of zo, noem maar iets. Ja. Dat kan natuurlijk ook gebeuren dat je toevallig net uh, op die tijd uh, op moet en dat je, dan, uh, dat je dan rustig aan tafel zitten natuurlijk. Hè, dan ja. is het natuurlijk wel heel mooi om, uh, om naar te luisteren. Ja, inderdaad. Hey, um, well, uh, ja, wat, wat, wat kunnen we mensen nog van jou verwachten eigenlijk? Nou, de liggen nog een hele hoop uh, dingen liggen er uh, eigenlijk al klaar zelfs. Uh, ik wilde eigenlijk in oktober uh, november een uh, ook weer een bellet uitbrengen ook geschreven door uh, Henny Thijssen. ja dus uh, hetzelfde ja, dat als, is uh, de man van de bellet, hè ja die uh, die man die heeft echt uh, ja hele mooie en sterke teksten ja ja ja en uh, ja goed voor een bellet moet je echt bij uh, Henny zijn voor een up tempo nummer uh, is het natuurlijk weer een stuk minder ja ja ja, nou, dan dan kan je inderdaad uh, ja bij verschillende gerechten en ja waaronder dus ook Manfred. Ja zeker Manfred is een van uh, ja ik heb hem ondertussen heb ik hem als uh, de music maker. Ja ja ja. Met uh, die man is zo geweldig goed uh, ja. Zowel zelf uh, achter de schuiven natuurlijk, maar ook op de knoppen van zijn accordeon. Ja het is het is uh, ja laten we zeggen zijn lust en zijn leven. Ja zeker ik denk dat Manfred helemaal in elkaar steekt uh, van muziek. Ja ja ja klopt. Hey, en uh, wat, uh, wat kunnen we, sta jij nog op, op podiums deze zomer? Ja zeker, ik mag uh, mijn opwachting maken bij uh, het, uh, het waterkwartier staat op Stelt in uh, Nijmegen. Ja. En uh, ja, dat is voor mij tot nog toe uh, het grootste podium, daar uh, worden 6.000 mensen verwacht. Ja, ja. Dus ik, uh, ja, ik ben echt benieuwd, ik, uh, ik hoop dat ik niet te zenuwachtig ben en dat ik... Uh, dat ja, ik daar toch uh, ja, mijn ding kan doen en op de juiste manier kan laten horen. Dat het. Uh, ja. ja. Dat de mensen het toch wel mooi vinden, natuurlijk. Ah, weet je, Fransen, ja, zenuwen, zenuwen, dat blijft altijd. Ja, dat heb je toch altijd wel. Maar ja, de ene keer is het toch wel weer wat anders. dan uh, de andere keer natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Als je een keer voor 6000 mannen gegooid wordt, dan is het natuurlijk wel. Uh, ja. ja, of je inderdaad voor 600 staat of 6000, ja, dat is, uh, het veld is iets groter. Ja, het veld is wel goed, maar ja, uh, ja daarentegen, als het, uh, als, het, uh, als het aanslaat natuurlijk, dan gaan natuurlijk ja. ook vijf uh, of zesduizend handen de lucht in. Ja, maar ja, zoals we zeggen, er is nog nooit een kog gevonden die koken kan naar alle monden <lacht> Nee. nee? Dus, uh, nee ja. <lacht> ja, dus dat geldt ook voor de muziek natuurlijk. Kijk, ja, je kan niet iedereen tevreden houden. Nee, en best maar goed ook, want anders gaat ja. iedereen met dezelfde broek natuurlijk en met dezelfde vrouw aan zijn Ja, inderdaad. Dus uh, ja, de ene vindt mijn muziek helemaal niks en de andere vindt het, uh, vindt het heel mooi. En ja, goed, uh, de mensen die het mooi vinden, die moeten we toch proberen te arrangeren, zeg maar. Ja, ja, ja. Hey, en uh, waar kunnen ze jou vinden, Frans? Ja. Eventueel boeken of uh, je agenda's of... Nou, ze kunnen me vinden op uh, natuurlijk op uh, social media. Hè? Dus uh, Facebook, uh, daar besteed ik heel veel tijd aan en uh, ja. aandacht aan. En uh, ja, Instagram heb ik ook en Twitter heb ik ook. Alleen doe ik daar niet zo gek veel op. Ja, Twitter bedoel maar je? Ja, Twitter ja. Ja, dat doe je niet zoveel op. Nee, dat doe ik niet zoveel nee, op. Nee, nee. Uh, Instagram, Instagram ook wat minder. Uh, dus uh, de hoofd, uh, ja de hoofd moet is eigenlijk zeg maar toch Facebook. Ja. ja, ja. Um, ja, en ik moet zeggen, mijn website uh, houdt die in de gaten www.fransvanadrigem.nl. Ja, en dan Adrigem met CH. Jazeker, Adrigem CH. Ja, nou ja, voor, de, voor het geval dat mensen denken van uh, je schrijft hem met een uh, Adrigem met, met een G. Nee, het is met CH. CH en uh, de M van Marie op het einde Ja, dat Perfect. sowieso. <laughs> nou, maar ik wil zeggen als je me, als je me. Met name in toetsen op Google, dan komen ze vast en zeker wel ja, ergens die dikke kop tegen van me, dus... Jawel, jawel. Nee, dat komt, dat komt vast goed, Frans. Dat denk ik wel. Hey, ik denk dat we hem even lekker gaan draaien. Nog voor het nieuws van zes uur. Ja, maar goed. En dan wens ik jou een heel goed weekend. En nog... Ja, ja n nog nog Nog meer van deze fijne dagen. Ja, voor jullie ook. En uh, bedankt voor jullie aandacht en uh, succes met jullie programma natuurlijk. Ja, graag tot de volgende keer en uh, ja, tot een nieuwe single. Heel wel dan goed, dankjewel. Hey Frans, groetjes. Doei, doei. doei. Hoi, hoi. Frans van Adige, en ik wil alleen maar jou. geen grip bij alles wat Ik wil alleen maar jou, Frans van Adrigem. En uh, ja, eh, best een uh, heerlijk nummer. Ja. Hey, en we gaan nog even een lekker plaatje draaien tot de klokjes van uh, 6 uur. En dat doen we met Catharina Hulters. En ja, binnenkort hier in de studio. En deze is getiteld Jij denkt toch niet?